Welkom bij De Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag praat ik met Johnny. Johnny raakte op jonge leeftijd verslaafd aan drugs... en koos ook op jonge leeftijd voor God. Ondanks die keuze worstelde hij nog lange tijd met drugs en met drank. Hij is nu in behandeling bij De Hoop en na de muziek praten we over zijn leven. Ze vliegen me vaak tegemoet en zetten de tijd even stil. Momenten waarop het geluk me begroet. Ik zie ze alleen als ik ze zien wil. Het vogeltje dat even naast me strijkt en mij een mooi privéconcertje geeft. De vrolijke noot die mijn oren bereikt klinkt door, als ze wegsweeft, dansen, dansend, de wijde. Leuk als zij haar lacht toont. Haar stok in de lucht zwaait naar mij. Het dat zijn armen naar me uitstrekt. Ik deel hem op en samen dansen wij. Totdat iets anders zijn belangstelling wekt. Ik zet hem neer? Johnny, ik zei net voor de muziek dat je al heel jong met verslaving te, te maken kreeg. Hoe oud was je toen je voor het eerst de drugs gebruikte? Uh, drugs was ik 15. Vijftien, ja. dat is echt jong. Hoe kwam je ermee in aanraking? Um, ja, het speelde af op school. Dus uh, met jongens waar ik toen mee optrok. Ja. En dat was de eerste keer. Ja. Okay, Gewoon, ja. uh, iemand had het bij zich en uh, we hadden er wel eens van gehoord en spannend. Ja. En wat, wat voor drugs gebruikte je dan? Uh, dat was wiet, ja. wiet. En had je gelijk zoiets van oh lekker? Uh, nee, het was een hele vage beleving. Ja. Oké, okay, en ik toch dacht... verder? gegaan? Uh... Ja, omdat eigenlijk uh, op een gegeven moment waren we een keer in de Ardennen. En uh, ja, toen was ik echt stoon dat het zo mooi was, uh, alles om me heen. Dat ik uh, toen een soort... Uh, ja, verkocht is een verkeerd woord, maar het dekt wel de lading. Ja, ja toen uh, zat je er eigenlijk aan vast. Ja. Oké, okay, dan gaan we zo over verder praten. We gaan eerst nog eventjes uh, naar muziek Cindy Morgan. Johnny, je zei op je vijftiende voor het eerst uh, wiet. En op een gegeven moment dat je echt stoond was. Ook nog heel jong. Want hoe, hoe oud was je toen je echt uh, dat idee had van, oh wat is dit mooi? Ja, dat nog allemaal dat, uh, de laatste periode toen ik 15 was. Ja, ja. Ja. En hoe ging je toen verder, toen je ja, zeg maar de wiet ontdekt had? Het ging eigenlijk heel snel. Ja, misschien trek je ook mensen aan op dat moment die, die daar met bezig zijn. Of, of hoe je dat ook... Uh, wil zien, Maar ik was al snel in aanraking, uh, ook op het van uh, toen destijds familie om me heen, vrienden, ging heel snel. Dus ik kwam toch wel echt in een andere wereld op een gegeven moment, mm -hmm. uh, die uh, uitbreidde ook naar uh, LSD en XTC en noem maar op. Een andere wereld, wat voor wereld was het dan? Ja, een wereld uh, poe niet de wereld zoals je me altijd gekend had, dat was wel een beetje een, een wereld van, van de roes en andere werkelijkheid. Ja. En, dat, en dat is dan puur van wat het drugs bij je deed, maar uh, was je ook fysiek in een, uh, in, andere, in een andere setting dan dat je daarvoor was? Hoe... Ja, ja, ja, ik had wel, uh, ik trok wel meer, steeds meer op met de mensen die daarmee bezig waren, ja. dus dat ging wel je, je leefwereld vormen. Ja, ja. Ja. En wat voor dingen deed je dan? Ja, ik neem, zat je gewoon thuis op de bank uh, met Wiet? Of ging je ook... Uh, ging nee, die... ik was altijd al uh, ondernemend. En, uh, ik ben op een gegeven moment zo rond mijn 16 ook uh, gaan schrijven. Mm -hmm. Veel poëzie ook, tekenen. En dan, uh, ja, dan ging ik vaak uh, uit huis. Dan nam ik mijn schetsboekje mee. Veel mensen kenden me ook uit de periode als de jongen al net met dat boek vol met tekeningen. En, uh, ja, ik zocht altijd mooie locaties op waar je bij droog zat. Maar... Ik ja, stond ook wel in relatie met veel mensen, en dat me dan betrof wat meer uh, uitgaan en uh, gesprekken. Mm -hmm. en, uh, toen was je nog steeds jong, maar je ging wel al uit? Ja, ik, uh, ook, ik was toen 15 toen met kerst aan, toen nam uh, mijn toenmalige stiefbroer me uh, mee. Ze waren allemaal ouder als mij. Maar... Dus ja, uh, daardoor kwam ik in het nachtleven voor het eerst. Toen was je dus nog zes, 15? De eerste keer was ik 15 toen ik echt het nachtleven inging, ja. ja. En waar was dat dan? Uh, Zaandam toen is tijd en dan trokken we nog door naar Amsterdam. Maar, heel erg jong. Hoe werd je dan wel binnengelaten? Bedoel je was minderjarig? Ja, Amsterdam. Uh, toen zijn we halverwege moesten we keren toen. En toen kwam toen een uh, politie uh, aan. Dus en die jongens waren bang dat ze met alcohol. Uh, maar fijn, uh, Zaandam waren we toen wel tot diep in de nacht. En uh, ja, ik kwam daar gewoon binnen. Ja. Ik, ik heb er nog wel aparte herinneringen. Ja. Ja. Mm. Ik weet wel dat de mensen, uh, ja. Verbaasd, uh, die vonden dat wel grappig dat ik daar rondliep. Zo'n jong jochie dat het tussen liep. Ja, ik kreeg je aandacht van oudere vrouwen en zo. Ja. Maar dat deed je echt regelmatig? Uh, nou, het begon op die leeftijd. Maar in het jaar wat daarop volgde, toen... Uh, ja, je, je hebt het er geproefd. Dus je, je gaat dan wel zeuren dat je weer mee wil. Ja. En uh, ja, dat kreeg ik op een gegeven moment ook wel voor elkaar, ja. Dus je ging dan regelmatig Zaandam, uh, Amsterdam in? Ja, wel meerdere keren die kant op geweest, maar ook Rotterdam. Ja. Ja. En je zei ook van dat, je, ja, dat je hele andere mensen dan tegenkwam. Wat, kun je daar wat meer over vertellen? Wat voor mensen? Mm. Ja, wel mensen ook gewoon in mijn omgeving die, die daarmee bezig waren. Uh, die met drugs de... bezig waren? Ja, of in ieder geval met Wiet. Het was niet altijd dat, uh, dat wat om, om drugs ging. Dat, dat waren meer de jongens van, uh, ja, dat, dat leven, leven ja, moet je het zeggen. Je had gewoon meerdere vriendengroepen, zeg maar. En bepaalde groepen die waren gewoon meer daarin actief dan andere groepen. Ja. En daar trok ik wel, wel heen. Dus uh, dan had je wel eens gewoon dat je... Dan was er weer sprake van dat de LSD uh, in, het, in het dorp was, ergens te verkrijgen. En dan, uh, dan had je dat, uh, dat je s'nachts gewoon uh, allemaal verschillende mensen in poortjes tegenkwam. En allemaal helemaal gekke gebeurtenissen of een boys wat daar omheen was. Maar dan in zijn hele groepen daar rondliepen te struinen midden in de nacht. Maar ook bij, bij mensen thuis, dat ik uh, veel bloden daar kwam. En dan uh, leerde ik allemaal over de uh, Doors. Ja, dat de, is de vestig de muziek. Groepen, en, en, ja. Uh, ja. en dat hoorde allemaal wel bij dat wereldcheck. Mm. Uh, boeken lezen van, van Nietzsche van Castaneda. En, uh, dat is allemaal zware kost. Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, nou, we gaan zo verder praten over uh, ja, wat er eigenlijk vervolgens uh, met je gebeurde. Uh, we gaan eerst luisteren naar To Know You van Casting Crowns. To know you is to never worry for my life, and to know you is to never give in or compromise, and to know you is to wanna tell the world about you, cause I can't live without you. My brother, when he's falling, to know you is to feel the pain of the broken-hearted. 'Cause they can't. To ache for more Johnny, je vertelde net al van wat je allemaal las aan boeken en dat je naar de doors luisterde. Wat deed je eigenlijk zo nog meer? Waar hield hij je, je allemaal mee bezig in die tijd? Ja, eh, ik zag gewoon inderdaad een, een zin van het leven. Je probeert aansluiting te vinden met, met wat er om je heen gebeurde. Mm -hmm. Zoeken naar vriendinnetje, relaties. Zo uitgaan ook. Maar ook wel, ja, ik wat, wat, denk het voornaamste wel, wat steekt erachter dit leven? Ja, ik was wel, ik had een, een christelijke basisschool, als, als, als, misschien als uitgangspunt toen ik jong was. Mm -hmm. Toen ik, na de scheiding van mijn ouders, zo rond mijn dertiende, ja, toen, toen was dat een soort leegte geworden. Waar ik ook niet mee bezig was. Ik, ik, ik was eigenlijk gewoon, toen eigenlijk zonder ideeën erover. Maar toen die, de drugs in mijn leven kwam en al die boeken... dan ging ik wel echt op zoek naar, naar een soort ja, beeld van het leven van God. want Ik had wel echt de overtuiging dat die moest bestaan. Mm -hmm. Maar ja, ik zocht verkeerde ingangen. Ik raakte op uh, verkeerde spirituele paden. Verkeerde spirituele paden, wat bedoel je dan? Waar hield je je mee bezig? Uh, ja, het begon wel een beetje onschuldig met, met grapjes. Uh, dat er wel eens... Uh, ja, Dat mensen dan kaarsje gingen doen, zoals dat heette. Dus dan gingen ze was een soort zoeken naar, uh, naar geestelijk contact. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk nog niet echt wat. wat uh, ik, ik zag dat meer als een soort grap. Ik vind je dat niet uh, serieus? Nee, maar uh, naarmate er meer verhalen kwamen over dingen die gebeurden. en ook, ook maar. In mijn eigen leven, op een gegeven moment kwamen tarotkaarten. Ik ging me bezighouden met astrologie. Ik, ik, ik ervaarde tekenen in mijn leven die, die niemand kon zien dan ik alleen. En ik, ik ben er nog steeds overtuigd dat dat absoluut niks met een psychose te maken had. Maar gewoon een, een, een, een niet zichtbare werkelijkheid om me heen was. In die periode stopte ik ook wel, wel, had ik ook wel fases dat ik stopte met, met de drugs. Om, om serieuzer te worden, maar dan viel je er toch weer in terug verhuisde veel, veel verschillende scholen. Dus dat, uh, dat hielp allemaal niet mee. Maar op nee. een gegeven moment werd het wel echt ook angstig... als mensen op een gegeven moment dromen hadden die jij ook droomde. En, uh... Dus mensen droomden hetzelfde als wat jij droomde? Ja, dat maakte hier wel mee. Ja, ja er gebeurden wel hele, hele aparte dingen in die tijd. Iedereen, uh, tenminste een aantal waar ik dan mee omging... dat vormde dan mijn wereld op dat moment. Ja, die, die spraken ook wel over die dingen. En dat ervaar je zelf ook. Dus dat, dat maakte helemaal dat je in een, in een andere wereld kwam, ja. Was het ook niet heel beangstigend? Ik bedoel, kan me toch voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van waar ben ik in terecht gekomen? Dat, uh, dat werd het ja. Van, van, kun je daar iets over vertellen van dat op een gegeven moment dan ja, nou, werd. Ik denk dat het ook, ook samen uh, ging vallen toen ik op een gegeven moment uh, ook uh, het christendom ging betrekken in, in die speurtocht. Mm -hmm. Dat had ook te maken met mensen waar ik nog steeds mee om ging die dat, dat uitgangspunt hadden. Op een gegeven moment kreeg ik een bijbel. En dat Bijbeltje, dat, dat werd wel steeds belangrijker voor me. En het leek ook wel dat daar een soort strijd om kwam. Dus of achter... je hem gebruikt of niet? Ja, dat, uh, op een gegeven moment kwam wel steeds meer naar voren van de persoon Jezus als, als bestaand. Ja. En uh, op een gegeven moment, toen, toen werd die andere wereld, ook voor mij zichtbaar duisterder, alsof die zijn waarde gezicht liet zien. En uh, ik werd uh, bedreigd met een duivelsnachten en uh, op die manier werd het steeds duister. En op een gegeven moment werd ik er ook depressief van. En, uh, op, ik, het kwam zo ver dat ik op een gegeven moment uh, ja, al, al eerder gedroomd had, wat ik later ook meeging maken, dat ik op een gegeven moment in mijn bed lag en uh, gewoon echt al mijn energie verloor. Al je energie verloor, wat bedoel je daarmee? Ik kon me niks meer bewegen. Dus uh, Ik was een soort van lamp. het leek alsof ik aan het sterven was. Ik was al drie dagen niet meer van mijn kamer van depressie gegaan. En niemand kon een soort op me inpraten, ook mijn moeder niet meer. Ja, en toen, uh, op een gegeven moment, uh, toen kwam ik zo, zo ver. Ik dacht echt dat ik aan het sterven was. Ik kon dus niks meer bewegen. Ik hoorde een enge lach. Het was heel duister. En toen uh, kon ik wel in mijn gedachten tot, tot Jezus bidden. En dat was het moment dat ik ook wel uh, alle, alle kracht weer terug kreeg in mijn lichaam. En de volgende dag toen heb ik dat niet meer losgelaten. Toen ben ik naar mensen toegegaan die, uh, die me daar meer over konden vertellen. Ja. En daar is eigenlijk met bekering ook uh, begonnen. Dus je hebt toen voor Jezus gekozen? Ja. Oké. Okay. Ja. Zo rond de 17e. Ja. Dat is hartstikke jong eigenlijk. Uh, ja. Okay. Iets voordat ik 18 werd, denk ik, die ja. ja. Oké, okay, nou we gaan zo direct uh, horen hoe het uh, daarna met jou ja. uh, verder ging. We gaan eerst luisteren naar I Have Chosen You. Like a king who hides in the shadows While a thief usurps his throne You stumble down through all your days without direction While the soldiers and the servants Who should be at your command Are all abandoned to surrender and defection As the kingdom groans beneath the load Your feet go running down the road In panic, you've forgotten all I've told you You just call, you'd see me there At the very instant of your prayer But you've bought a bill of goods The liar sold you Convinced that he deserves the treatment given. Tortured to believing nothing's ever going to change till you've forgotten there was ever more to live in. But as you struggle with your load, the messengers come down the road of a slaver flees in fear as he beholds them. They break your chains and set you free to stand amazed in liberty, and at last they give the word. God has told them I have chosen you and I will not turn you down. I have chosen With your back against the wall I'll still be here beside you Even if you give in Until you see my love for you Is all you need to win. Cause I have chosen you And I will not turn you down Tony, je vertelde net dat je net voordat je 18 werd, dat je voor God koos. En hoe, ging, hoe ging het toen met je verder? Uh, nou, toen begon het eigenlijk. Uh, je denkt uh, van nou, nu is het uh, goed. Uh -huh. Maar uh, na een half jaar, uh, ja, dat het niet op de even manier wortelde het niet. Wel het geloof, dat is altijd gebleven. Maar ik, ik zakte wel heel makkelijk snel terug in, uh, in oude patronen. Ja. Oké, okay, dus je oude leventje ging weer aan je trekken. zeg ja, ja, je probeert het dan een soort te combineren. Maar van engelovig zijn en uh, nou dan, dan moet dat een blootje wel weer kunnen. En uh, nou ja, dan voor je het weet ben je gewoon weer terug bij af. Mm. Ja, met alle gevolgen van die. En wat, ja. voor, wat voor leven ging je dan daarna weer volgen? Uh, ja, ik, ik was ook bang om al die... Uh, depressies terug te krijgen. Ik was bang voor al die filosofieën die ik had. Uh, dus ik wilde eigenlijk uh, een soort normaal leven, ambieerde ik. En dat, dat zag ik dan in, gewoon in een ontspannen manier uh, feesten. Maar al snel kwam de avontuur bij. Ik heb altijd uh, getekend en creatief bezig geweest, waardoor dat, dat stuk kunstenaarschap ook steeds meer een rol ging spelen. Uh -huh. En dat, dat zette je sowieso in een soort ander wereldvlak als, als uh, ja... Ik wil mezelf nooit zo apart zetten van andere mensen, maar kunstenaars onderling hebben wel een bepaalde levensstijl. Tenminste wel, wel hoe ik het ervaren toen ik op een gegeven moment ook op de kunstacademie kwam. En wat, wat voor levensstijl was dat dan? Uh, avontuurlijk, ja. En avontuurlijk, ja? Ja, op, op, op hm. dingen doen die, je... die de gemiddelde mens niet doet. Ja, theater maken. Uh, ik kwam bij, uh, toen ik kreeg verkeering met een meisje, wat, wat, wat, uh, in haar familie werd theater gemaakt. En dan ging je participeren. Je, je met, met de jongens van de academie je had je projecten. Uh, ik, ik weet ook, op een gegeven moment in de school kwam te wonen en daar maakte ik een atelier van. Uh, ja, maar overal vormde ideeën van. En, mm. Ja, en ik, ik kopte dat wel altijd aan. Uh, ja, ik was altijd wel stoomd en zo, dat, dat, dat kreeg ik niet los. Ik heb wel echt wel fases in mijn leven gehad, ook het ondernemen. Dat je probeerde ervan los te komen? Ja, soms lukte dat ook wel langer dan een half jaar. Maar... Het kwam altijd weer terug? Ja. Alleen op een gegeven moment, ik had ook wel fases dat ik dan een soort instortte. Dat het uh, te veel werd, dat ik het niet kon behappen. En dat was dan vaak gekoppeld aan, aan een herleving van je geloof. En dan wilde je het weer laten, maar het, het, het bleef elke keer. Ja. Ik had het niet goed door. Ja. Dus je bleef eigenlijk in, in, zeg maar in het wereldje van, van gebruik uh, ja. Bleef je hangen? En hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd dan? Van, van, zeg maar vanaf je achttiende tot. Ja, eigenlijk pas sinds ik in de, in de hoop ben, nu. In, uh, iets langer dan een jaar dat ik uh, niet meer gebloten heb. En je bent nu? Hoe oud ben je nu? 35, ja. En ik heb wel een fase gehad zo rond de 26e. Dat ik het uh, ook. Uh, toen kwam ik in de, in de gereformeerde wereld terecht. Uh, hoe komt iemand die. Uh, op de kunstacademie zit opeens in de gereformeerde wereld terecht? Uh, het had te maken met. Uh, met het zien van mijn, van mijn zondige wegen opnieuw. Mm -hmm. de, de diepte waar, waar was ik in geraakt. Ik had toen heel veel mensen uh, pijn gedaan. Mensen pijn gedaan, kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja. Ja, ja, met name mijn ex-vriendin. Ja, je, je, je leeft zo een los leven. Op een gegeven moment heeft dat zoveel consequenties in, uh, in wie je bent. Dat je je identiteit gewoon voor, het, voor het grootste gedeelte gewoon kwijt bent. Mm -hmm. Door je eigenlijk geen remming meer hebt, waar, waar normale mensen wel bij wijze spreken. Een natuurlijke remming hebben in ieder geval voor keuzes die je maakt. Als, als christen uh, hoor je niet te leven in een wereld van... van uh, ja, wat ze wel eens noemen seks, drugs en rock'n'roll. Dat, uh, ja. dat hoort niet bij een christen. Als je daar dan heel diep in verzandt, ja, dan, dan heb je ook geen grond meer onder je voeten. Je kan mensen ook niet goed meer aankijken. Je, je, je bent eigenlijk een wandelende... Ja, ik weet er eigenlijk geen goed woord voor, maar... Wandelen in de duisternis, zomaar ik maar zeggen. Ja je, je straalt, ja, je denkt dat je licht uitstraalt, maar... Het is geen licht. Nee. nee. Maar je had dus heel veel mensen pijn gedaan, zeg je. Ja. En, en van, toen was je dus een jaar of 26. Wat is er toen gebeurd dat je uiteindelijk... Nou, ik, ik, ging zoeken eigenlijk naar, uh, ik had nooit een gemeente om me heen. Mm -hmm. En uh, wel naar gezocht. Ik ben ook wel een keer in het leger in een pastoraat terechtgekomen... Maar nooit uh, dat ik echt een, een binding had met een gemeente. Nee. En ik was ook heel erg verward over de kerk. Ik, uh, later bleek ook wel waarom. En dan op een gegeven moment gaat verdiepen in al die stromingen die er zijn. Maar op dat moment uh, bracht mij die vrees uh, in de geriffmeerde wereld terecht. Omdat ik daar iets, iets vond van een stuk leer wat, wat, wat een soort beschermd leek. Het, het klopte met mijn beeld van de wereld. Dus uh, juist omdat die kerk zo versplinterd was... en naar mijn idee geen zeggingskracht meer had in de maatschappij... Mm -hmm. en het, dat ik ook geen echte gemeente kon vinden of een dominee... die me nou kon uitleggen hoe het zat... of, of uh, ja, mijn antwoorden kon geven op de vragen die ik had. ja dus Zodoende kwam ik daar terecht. En daar vond ik in ieder geval voor twee, drie jaar een, een haven. Ja. Daar vond je duidelijkheid, bedoel je? Nou, niet zozeer duidelijkheid... Maar wel een haven. Okay. Ik, uh, ik kreeg kerkgang daar. Ik kreeg uh, uitnodigingen om mensen op de koffie te komen. Wat toch afbinding. Die mensen deden wel echt moeite om mij te helpen. En, en ja. dat alleen al was al warmte die je nodig had. Ja. En, uh, daar, daar zocht je naar? Ook, ja. Echt het gemeenteleven. Maar ook zoeken wie is Christus nou, wie is Jezus. Ja. En uiteindelijk ben je daar dan toch weer ook Ja, omdat verdwenen. ik uh, ja, ook uh, door de verkering denk, die ik kreeg op een gegeven moment... Uh, Waardoor ik ook uh, in het studentenleven van Utrecht terechtkwam. Mm -hmm. En uh, ik had een keuze gemaakt om, om mijn oude vrienden weer uh, op te gaan zoeken. En kwam toen weer uh, ook in, in Den Haag terecht. Ja, dan heb je toch echt over twee steden ook die uh, waar ik toen niet tegen bestand was. Dat nee. was voor mij wel weer ja, gewoon... Uh, dus je, je werd echt weer meegezogen in het ja, wereldje waarin je zat. Ja, ik uh, denk zelfs, ja, uiteindelijk heb ik vier jaar uh, in die gereformeerde wereld ongeveer gezeten. Want ik heb toen het laatste jaar ik was ook wel afstand van de meeste dingen, maar ik werkte toen nog wel uh, in een uh, gereformeerde instelling. Mm -hmm. Maar uiteindelijk uh, ja, ben ik naar Utrecht gegaan en heb ik dat definitief losgelaten. En dat, dat is ook een moment geweest waardoor ik ook echt weer uh, de kunst oppakte. Dus je stochte hier weer helemaal in het levenje ja. van de, van ja. de kunstenaars. Ja. Oké, okay, nou ben ik heel benieuwd wat er toen met je gebeurde, maar mm -hmm. we gaan eerst eventjes uh, muziek luisteren naar Heelsong. Johnny, we hadden het er net over dat jij uh, in de geformeerde wereld kwam, Dat het een haven voor je was. Maar dat je die haven ook weer uitging. En uh, dat je je weer helemaal in kunstenaarsbestaan uh, stortte. En toen? Wat gebeurde er dan vervolgens met je? Ja, dat was, uh, dat was... een idealistische tijd. Maar ook een, uh, als ik erop terugkijk, een uh, ideële tijd. Dus dat... Uh, de ambitie die was denk ik puur en goed. Want als je talent hebt, dan is het gewoon goed om, uh, om, om daar je best voor te doen. Mm -hmm. Alleen ja, het ging uh, helaas weer gepaard met, uh, met een wereld van, uh, van drugs en alles wat erbij kwam. Oh ja. ja, en uh, ook wel erger als, uh, als voorheen. Er uh, uh, ging een, uh, een nieuwe dimensie van, uh, van een donkere diepte in je. Ja. Qua drugsgebruik? Ja, ook. Ja. En... Dat liep uiteindelijk mis? Of ja, bijvoorbeeld... dat het daar, ja, uiteindelijk uh, om het beestje bij de naam te noemen... dat was met name de cocaïne die, uh, die nieuw was in mijn leven. Mm -hmm. ja, dat, dat was uh, dermate destructief dat het uh, heel verwoestend heeft uitgehaald... In, in, in wie ik ben, in wat ik deed. En, uh... Kun je daar iets meer details over geven? Uh, nou ja, sowieso voor, uh, voor mijn omgeving. Mensen die, die dichtbij me stonden, die, uh, daar moet het dramatisch voor geweest zijn. Mm -hmm. En dat, dat is ook wel wat ik teruggekoppeld heb. Maar ook gewoon mijn eigen huishouding in mijn hoofd. Dat was gewoon helemaal op hol geslagen. Het, uh... het was in waar. Ja, behoorlijk. Ja. Mm -hmm. ja, ook gewoon een enorme uh, angstige periode van alles wat ik meemaakte. En daarnaast is Koki ook uh, verbonden aan een zeer duistere wereld. Dat is, uh, ik, ik, ik vind zelf al, dat is dan los van, van een persoonlijke uh, interview, maar het is wel een persoonlijke uh, visie. Want als het gaat over een gedoogbeleid. dan heb je het al over criminele achterdeur als het om wiet gaat. Laat staan, uh, cocaïne. Kien, ja. Dus je hebt gewoon te maken met, met uh, mafiapraktijken. Hè? Ja, dus met hele verkeerde mensen met wie je ook in aanraking komt. Ja, maar ik, ik vraag uh, hele verkeerde mensen. Dus ook niet eens de, want zij, ik vraag me af of zij daar heel bewust in zijn gerold. En in hoe, welke mate zij doorgeleefd ja. worden. Of ze wel doorhebben wat ze echt aan het doen ja. zijn. Het zijn meer, denk ik, de machten die erachter steken... Hoe verder je daarin duikt, hoe donker het wordt. Ja. Daar had ik zelf niet iets mee te maken, maar ik proefde daar wel die, die invloed van. Ja, ja. Ja. En hoe liep het uiteindelijk met jou af? Uh, ja, het stortte wel echt volledig in toen in die ja. periode. Wat ja. ontzettend jammer was, want ik had op dat moment wel een, een mooie locatie waar ik woonde. En, uh, ik had uh, leuk werk. Ik, uh, ook met mijn kunst mocht ik toch wel bijzondere opdrachten hebben in die periode. Maar, ja, je dan... maar je stort erin, zijn. Ja, ja, ik stort er echt in, ja. Ja. Ben je toen ook hulp gaan zoeken? Ja, dat is de eerste keer eigenlijk. Tenminste, ik had wel vaker hulp gezocht. Uh -huh. Maar uh, vaak kreeg ik dan uh, antwoorden van, je kan het wel. En uh, je ziet het scherp genoeg, je moet het alleen nog doen. Dus, uh, de, de situatie is eigenlijk altijd onderschat, denk ik, in die zin. Uh -huh. Maar uh, ja, nu zocht ik wel echt uh, concretere hulp. Dus uiteindelijk uh, kwam ik bij, uh, bij de hoop uit. Ik had een keer van, van vrienden een boekje gehad van de het vader is. En dat vond ik heel mooi geschreven. Uh... En als het David je vader is, is dus geschreven door Teun startenweker. Ja, die... ja, dus ik zag toen, op, als het lag een keer op een gegeven moment uh, naast mijn bed. En ik zag uh, de achterkant dat het van de hoop was. En toen dacht ik er wel aan, van, zal, ik, zal ik daar eens heen gaan bellen? Hmm. Maar uiteindelijk duurde dat nog. En uh, op een gegeven moment toen was een uh, vriend van mij die was hulp uh, gaan zoeken voor, uh, voor een probleem wat hij had. En uh, zijn vrouw, dat is al... Uh, ja, al sinds mijn jeugd een vriendin van me. Die heel dichtbij me staat. Die, die dat proces kent. En die, zei, die gaf op een gegeven moment een keer een formulier mee van de schuilplaats. En die belde ik en die verwezen me door. En die verwezen mij ook door. Want elke keer als ze me dan mijn verhaal in een notendopje hoorde. Dan zeiden ze van hier gaat een beerput open. <laughs> dus ik geloof niet dat ze zich daar liever aan wilden Want toen was alles zo gecompliceerd. Ik vertel nu echt een, een topje van de IJsberg. Maar uh, uiteindelijk werd ik doorverwezen toch naar de hoop, dus uh, dat viel toch samen. Ja, ja. Ja. En, en hoe was het hier, bij de hoop? Het uh, nou, duurde toen nog een half jaar, want ik ging eerst naar mijn vader toe om op te knappen. Dat ja. moest ook wel, financieel uh, was ik ook aan de grond. Dus ik kon eigenlijk die behandeling, uh, daar maakte ik niet eens uh, aanspraak op. En, uh, maar ja, ik, tijdens dat werk bleven die depressies dermate heftig, dat ik, uh, ik zag het eigenlijk uh, weer niet helemaal zitten. En dat bleef zo dermate aanhouden dat ik uiteindelijk uh, dat traject bij mijn vader niet, uh, niet kon verharden om uh, toch de keuze te maken om dan uh, intern te gaan. Mm -hmm. En toen kwam ik hier op het kompas in februari, dat is dan nu uh, anderhalf jaar terug zoiets. En het kompas is zeg maar de startgroep? Ja, het bestaat inmiddels niet meer, maar uh, toen was dat een soort detox afdeling. Ik was al wel uh, al een half jaar uh, clean in, in principe. Mm -hmm. En, maar na een week uh, hield ik dat niet vol. En uh, toen ben ik uh, verkort nog bij mijn moeder gewoon om hier dan uh, drie maanden deeltijd te volgen. Maar toen merkte ik dat eigenlijk al die patronen, wat ik normaal dus nooit door, door, uh, ja, doorzien had, om het zo te noemen, dat uh, kwam toen dermate op me af dat ik uh, gewoon heel langzaam. En steeds sneller toch weer terugviel in die oude patronen. Ja, dus, dan, dus je begon weer te gebruiken? Ja, aan het einde van die deeltijd was ik gewoon weer aan het blowen. En hadden zich ook uh, andere drugs zich alweer aangediend. Ja, en dan denk je van dat je vrij sterk bent, maar... Uh, toch het, niet. Nee, en dan heb je zulke klappen gehad. Van, uh, dat je gezien hebt hoe, hoe, hoe op het randje je geleefd hebt. Dat je denkt, nou, nu ben ik wel een keer definitief wakker. Maar nee, dat, dat sluipt zo listig nee. naar binnen. En toen maar, ben ik op de groep gekomen. Ja. Dus echt in de 24 uur opvang? Ja. ja. Oké, okay, dus nou, nou, we gaan weer eventjes naar de muziek luisteren. Okay, en daarna ja. praten we verder over ja. hoe het in de 24 uur opvang was. Uh, we gaan luisteren naar uh, We Believe. Johnny, we zijn net geëindigd bij het moment dat je werd opgenomen in de 24 uurse opvang op de hoop. Ja. Hoe had je het? Ja, in het begin heel zwaar, omdat ik uh, nog echt in die uh, fase van depressie zat. Mm -hmm. uh, ja, als mensen dan uh, tegen je zeggen van, uh, dat God dat weg gaat nemen, dan, uh, dan is dat een theoretisch geloof, maar nog niet dat je dat voelt. En, nee. uh, als je dat op een gegeven moment inderdaad gaat, uh, gaat merken... Want dat zat wel een, een laag dieper. Dat had wel te maken met, met weer het verkrijgen van hoop. En op de groep, ja, je zit uh, met veel mensen. Allemaal in verschillende fasen. Dus dat geeft ook veel strijd. Al kom je er later achter dat dat ook wel het, uh, uh, een van de methodes is die ze toepassen. Wat we dan het uh, snelkookpan noemen. Ja, je zit met z'n allen bij elkaar. Ja, en uh, maar... je, eigenlijk op een, nou ja, op een kleine, uh, klein, kleine, kleine groep... En dus krijg je eigenlijk ja. conflicten, maar daardoor ja. word je wel aan elkaar gescherpt, Ja, zeg maar. dus uh, dan, je krijgt het idee van, nou, laat ons los. Mm -hmm. Maar dat, dat is niet waar. Je, je moet zelf juist weer nieuwe handvaten vinden. En, uh, ja, dat heb ik uh, dat is heel positief ervaren. Uiteindelijk niet ja. op het moment zelf, maar... Uh, ik had nog het geluk ook dat ik mee mocht naar Zwitserland. Dus dat was ook werkweek een werkweek uh, van de hoop die toen nog werden gehouden in Zwitserland. Ja, dus dat is voor mij ook een belangrijke fase uit die, uit die periode geweest. Maar gewoon ook de begeleiding waar je, waar je gewoon continu op terug kan vallen. Mm -hmm. en dat, dat is ook niet helemaal waar. Want ze zijn uh, vaak natuurlijk ook gewoon bezig met hun, hun activiteiten die ze dan moeten doen. En toch is die ruimte er. Ja. Want uh, ja, als we kunnen dan namen ze tijd voor je. En uh, zelfs nu kan ik daar nog af en toe op terugvallen. Uh, Terwijl je daar al niet meer zit. Nee, nee. Dus, uh, dus het, uh, hoe was het voor jou? Het voelt als een veilige plek dan toch? Ja, het is echt een plek van herstel uh, van en uh, nieuwe hoop. Ja. Maar wel een heel ander leven dan dat je gewend was. Ja, ja het is uiteindelijk ook omgevlogen. Uh, het is, uh, ja. Maar heb, je, heb, je, zo, heb je daar echt geleerd om de drugs los te laten? Ja, nou ja, dat wilde ik inderdaad. Uh, op ingaan. Uh, daarna ben ik uh, een aantal keren... ik denk zo, tijdens die groepsfase... dat uh, een half jaar geduurd... met een, een half jaar uh, daarop volgende werkervaring dat je... Dus zeg maar deeltijdbehandeling dan uh, daarna hebt. Dus het hele programma duurt een jaar. Ik denk ook... ja, ik, dat moet ik dan nu gevoelsmatig zeggen... maar ik heb iets van, van vijf of zes keer... op het punt gestaan om me mee te stoppen. En dan uh, wel echt... Uh, dat ik echt wel... Uh, Dermate diep zat van nu. Nu stop ik echt. En dan was ik echt wel bezig in mijn netwerk uh, te vissen. van Nou, Bakken. waar kan ik heen? Ja, ja wilde hij echt weg. Ja. Maar dan ervaarde ik ook wel dat, dat het juist God was die, die me hier hield. Omdat ik ook echt al in gebed ging en daar echt al antwoorden op kreeg. Mm -hmm. en, uh, ik merkte, zeg maar, dat, dat de dramatische. Uh, Omstandigheden die je, die je ervaart en voor jezelf ook mede creëert, die werden steeds doorzichtiger en transparanter. Dat je door hebt van oh, maar dit is eigenlijk gewoon heel sneaky. Dat ik niet toegeef, dan heb ik een heel, heel andere motivatie. Ik wil je niet weg. Je leert je, jezelf kennen. Je gaat kennen. jezelf analyseren, ja, bij wijze van spreken. Je, je, je merkt dat je bezig bent met, met een ontsnappingsplan om, om weer drugs te kunnen gebruiken. Ja. Ja, en dus je leerde heel eerlijk naar jezelf te kijken. Ja, maar dat gaat veel verder dan dat je... Weet je, je ja, ze hebben me ooit geleerd dat van je, je hebt dat limbisch systeem in je hersenen. Dat, dat gewend is om dat te doen. En op het moment dat je verstandelijk denken de situatie niet meer aan kan. Dan neemt dat systeem het over. En dan eigenlijk ben je denken aan het uitschakelen. Mm -hmm. En je bent als een soort uh, automatische piloot naar de koffieshop ja. aan het wandelen. Dus je grijpt en, terug op de automatische piloot. Ja, de maar, routine. Ja, en dat moet je echt doorkrijgen. Je moet echt leren waar, waar zitten die gedachten die je die niet echt zijn. Ja. Ze lijken echt, maar het, ze, ze zijn, zijn niet eigenlijk echt vals. Ja. Oké, okay, nou, dus je hebt uh, een half jaar op de groep, een half jaar deeltijd, en, en wat doe je nu dan? Ik zit nu uh, bij, uh, bij media. Uh, ik maak uh, media jouw... een afdeling van de hoop ja, ook. Dus dat uh, opmaak van uh, van de gastenkrant. Uh, ja, ja, ik doe ook wat andere. Gastenkrant is een blad, zeg maar, voor de cliënten van ja. de hoop. Ja. ja, even voor de luisteraar. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Oké, okay, dus, uh, en, en, en hoe wil je nu verder met je leven? Wat ja, dat, zijn de plannen? Dat is wel heel moeilijk. Ik weet niet of dit uh, toekomstperspectief biedt voor mij. Ik, uh, ik heb ooit twee jaar onderwijs geprobeerd. Ik zie er wel iets in om dat ook te ondernemen. Ervaar... Als leraar, om leraar te worden bedoel je? Ja, ik wil dit in ieder geval onderzoeken. Ik ervaar het ook, uh, dat het ook een uitkomst is van, uh, van het gebedsleven. Dat... Hoe en, bedoel uh, je? Een uitkomst van, een antwoord op een gebed? Ja. oké okay. Het is wel een heel ander uh, leven dan kunstenaar. Ja, nou, ik denk wel dat de kunst altijd wel een rol blijven spelen. Vanuit creatief denken, dat je projecten ziet. Of bepaalde inzichten hebt. Van, van dingen die je kan ondernemen. En uh, af en toe een tekening maken. Dat, dat blijft actief in mijn leven, proëzie. Ja, ja. Maar om daar echt uh, werk van te maken. Ja, ik denk dat creativiteit veel verder strekt dan alleen een schilderij. Mm -hmm. Dat kun je overal aan toepassen. En wat is dan een kunstenaar? Dat is ook een, een vraag die is ingekaderd ja. door, door... vroeger was dat een, ook gewoon een puur een stuk productie. En nu lijkt dat een soort autonome supermens te zijn... Die, die alle vrijheid kan permitteren. Uh, het kan een interpretatie zijn, maar het is ook gewoon een ambacht. Ja. En jij wil het dan liever als een ambacht zien? Um, ja, het zal ergens in het midden liggen. Ik, mm. uh, ik denk dat je hebt hele goede kunstenaars okay. hebt. Uh, ja, ik weet niet, misschien kan ik dat leven ook gewoon niet aan. Of gaat het toch nog komen? Maar laat ik eerst stabiliteit zorgen. Okay. Ja. En je leeft met God, hoe is dat nu? Ja, uh, ik ervaar dat als intens. Dus als, als dagelijks. Ik, uh, ja, het waakzaam zijn, het, het, het mogen bidden, het ervaren van antwoorden. Ja, het ook weten van antwoorden. Het, uh, het in zijn koninkrijk bewegen. Dat is wel een hele andere wereld. Ja. Ja. Ja. En denk je dat je het leven nu aan kunt zonder drugs? Jawel, maar... Ik moet wel echt op moeite blijven, ja. ja. Heb je nog veel trekbehoefte aan drugs? Niet zozeer de primaire behoefte. Maar, maar... ja, ik, ik denk dat het heel snel binnensluipt. Oké, okay, ik ga een keer een biertje drinken met iemand. en uh, ja, Je doet dat op een gegeven moment wekelijks. Er komt een blootje bij, neem je een trekje, ja of nee. Ik denk dat het veel sneller naar binnen sluipt als je als je wil. Ik, ja. ik ben scherper op de afbakening van mijn grenzen. Ja. Dus kijk kijkt uh, goed uit. Ja. Oké. Okay. Tony, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ja. zo eerlijk uh, je verhaal hebt uh, willen vertellen. Ja, graag gedaan. Ja. Uh, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over het werk van de hoop? Kijkt u dan eens op www.dehoop.org. En u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de hoop. U kunt bellen naar 078 6 Keer Ik herhaal 0786 keer één. kan natuurlijk ook, dat is info.org. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. cleansing rain falling soft and clear come to your But it's so hard to face Cause it hurts so much There's a pain Only His cross can bear And our only hope Is to leave it there Run to your trust Cool.